enkele machtige consumentenorganisaties zijn om diezelfde reden tegen het overnameplan van AT&T. In Amerika zijn nu vier grote aanbieders van mobiele telefonie die samen 90% van de markt in handen hebben. Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van de US Open. De Haagse tennisser had geen enkele moeite met de Portugees Rui Machado. In de tweede ronde moet Haase het in New York opnemen tegen de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Venus Williams heeft zich teruggetrokken, zij is ziek. Het weer, vannacht mogelijk mistbanken. In het Binnenland kan het afkoelen tot 6 graden. Overdag overwegend droog met flinke zonnige perioden. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. It's mm -hmm. van Barbara Streisand, hier bij De Nacht ging het anders. De vader op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. Het is namelijk nieuw van Barbara Streisand wat je hoorde. What Matters Most is namelijk de titel van een nieuw album. Haar 33ste alweer. Met daarop uitsluitende repertoire van het componisten-echtpaar Ellen en Marilyn Bergman. Ze heeft al eens eerder opgenomen van deze componisten. En daarmee hits gehad in een... Uh, Verre verleden, kan je onderhand wel stellen. Denk nog maar eens een keer aan The Way We Were. You Don't Bring Me Flowers, dat ze samen zong met Neil Diamond. En Papa, Can You Hear Me? Drie bekende nummers van haar, maar nu dan een compleet album... met dat repertoire van Ellen en Marilyn Bergman... die ook schreef, The Windmills of Your Mind... is dus ook te vinden op What Matters Most. Maar ik liet je luisteren naar Solitary Moon, hier bij De Nachtvind... anders de tweede uur dat inmiddels is ingegaan... met repertoire uit het eigen archief... De de van Giel Hooy Raccoon. En ik heb aandacht voor een rock n roll icoon dat niet naar Nederland komt. En de blues die staat ook centraal in dit tweede uur. En oud Motown repertoire, onbekend Motown repertoire. Ja, je kan allemaal de dingen van de Supremes en de Fort Tops... maar er zijn ook dingen die eh, nauwelijks onder de aandacht zijn gekomen... maar die ook de moeite van het beluister waard zijn. Dat allemaal in dit uur van de nacht ging het anders. Hier bij de Varen op Radio 1... En deze zangeres komt ook naar Nederland binnenkort. En het zal dan plaatsvinden op 9 november. Dan zal ze zijn in Gelderdome. En voorlopig zullen we nog even met de plaat moeten doen. Met de cd's of met de downloads. En dit is een van de hits op dit moment. Man Down. Rihanna, die kon we horen. I Romp-pa-pum, pa pa pa When I pulled out that gun, Rum pa bum, rum pa pa bum rum pa pa bum Man down rum pa pa bum rum pa pa bum rum pa pa bum pull the trigger boo. and in a nigga and a nigga life so soon when me pull the trigger pull the trigger pull it from you somebody tell me what I'm gonna what I'm Jaar en al een wereldster Rihanna. En je hoorde haar met de nieuwe single, de nieuwe hit Men Down. doet me denken aan de Little Drummer Boy, dat kerstliedje. Rihanna, Men Down. Zoals ik al zei, 9 november dan zal ze optreden in het Gelre Doom in Arnhem. En niet eerder zal ze ook een sportpaleis aandoen. In Antwerpen zal dat zijn, 22 oktober, als onderdeel van een Europese tournee. Rihanna, dit is een hit in Spanje... Se he dit Pastori mira, mira que noche la más bonita Mira que estrella más chicatita Contigo no se puede comparar Mira se reloma mira la noche no pasa el tiempo Hay que lo grande se hace pequeño alrededor Ay cuando te beso Cuando te beso Cuando te miro. zij komt uit San Fernando en dat ligt in de Zuid-Spaanse provincie Cádiz. De naam Niña Pastori, cuando te beso, de titel van de hit die ze in Egerland heeft. En deze band treedt aanstaande zaterdag op in het programma dat weer terugkeert op de radio. Spijkers met koppen, hier is Raccoon. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst that you can be.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 No Mercy, je hoorde de mannen van Raccoon zingen. Een eigen opname in dit geval. Het werd gemaakt 18 maart in het programma van Giel Belen op de vroege ochtend. En Raccoon is de gasten aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen. Spekers met Koppen dat uh, weer terug is na een zomerreces. En die eerste uitzending van het nieuwe seizoen die komt niet gewoon te getrouw uh, uit Utrecht, uit Café de Florin, maar vanaf het. Uh, Hilversumse Mediapark. Daar is namelijk een mediafestival komend weekend. En daar komen tal van programma's vandaan. En een van de programma's is dan Spijkers met Koppen. Op de radio natuurlijk te volgen via Radio 2. Want daar wordt het uitgezonden tussen 12 en 2. Spijkers met Koppen dus weer terug van weg geweest. De aanstaande zaterdag met het muzikale gastoptreden van Raccoon. En zo. Dit weekend naar Nederland komen voor een optreden. En hij is bekend vanwege het feit dat hij altijd staat achter de piano. Voor zoveel zijn liefde dat toelaat. <laughs> Jerry Lewis. <middels> <middels> <middels> Dat het niet anders was. Maar dat het niet anders was. En dat het niet anders was. En dat anders was. dat het niet dat Donc les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelles raisons bizarres, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il naar Nederland komen. Eindhoven precies zijn om daar een optreden te geven. De inmiddels 72-jarige... ...Jerry Lee Lewis, maar hij komt niet naar Nederland... ...omdat hij gezondheidsproblemen heeft. Hij heeft een zwakke rug. En dat niet alleen uh, de organisatie... Uh, ...die het allemaal wilde... Uh, ...dat hij naar Nederland komt, die zei van... het ja, is niet alleen de rug, die zwak is. Alles is zwak aan de man. Dus zodoende hebben ze het... Uh, ...concert van Jerry Lee Lewis... Uh, ...niet uitgesteld, maar gewoon helemaal geannuleerd. En wie weet. Is hij volgend jaar weer bij kracht om terug te komen... dan zal alsnog een poging worden gedaan om hem terug te krijgen naar Nederland. Maar voorlopig gaat er men ervan uit... dat hij eh, waarschijnlijk niet meer een optreden in Nederland zal verzorgen. Jerry Lee Lewis. Maar wel een optreden bij Radio 1. Shake. I said shake Het had zo mooi kunnen zijn, het had zo feestelijk kunnen zijn als hij was gekomen. Joey Lee Lewis, how a lot of shaking going on. De hitty die had in 1957, ik laat je nog drie rock-and-roll-iconen horen. Twee daarvan zijn in leven, deze niet meer. Oh, oh. oh. fool for your She was the gal with all the sheep. Oh, well, one day, it's so sad to see the sheep all ran away. She was lonely and she was blue. She was sad and a-crying too. So I told her what to do. I said, put on your dancing shoes. of mine had an accident Laughed so hot off the wall he went uh Humpty Dumpty was his name I guess you've heard the same He was lying on the ground Bits and pieces all around So I told him what to do I said, I put on your dancing shoes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 ZANG EN 1958, Little Richard, die je hoorde met True Fine Mama, Little Richard, die op 5 december aanstaande 79 jaar zal worden. Daarvoor Cliff Richards, 70 jaar op dit moment. En over anderhalve maand, de 14 oktober, dan wordt hij weer een jaartje ouder. En daarvoor hoorde je, Elvis Presley zou die nog geleefd hebben. Dan zou hij 76 zijn geworden. En je hoorde hem met Too Much, niet zo'n bekend nummer. Het stond in 1956... Drie iconen van de rock en roll. En Jerry Lee Lewis erbij nog uh, meegerekend. Heb je in totaal vier rock roll iconen uit die periode kunnen beluisteren. Zo eind jaren 50, begin jaren 60. Na de rock en roll de blues. Verder stopt er een eend. is niet van haar maar blijkt geleend. Zij heeft een trauring aan de hand en krijgt ook prompt een lekker pand. En op de dam bij het monument zit je geweldloos op je krent, je versiert een eindeloze meid, maar uh... It now De Kees van Cote en Wim de B, dat is de blues de jaren 60. En dat brengt mij bij David Honeyboy Edwards. 96 jaar is de man geworden. En hij overleed afgelopen maandagochtend. <tot> I was standing on the corner, 18th pie, canada whiskey, gallon of wine, I was standing on the corner, gallon of Kansas City wine, I had a Kansas City woman and a gallon of Kansas City wine, I may catch the train, I may catch the plan, I'll leave you walking, baby, I'm gonna get in Kansas City, Kansas City hurricane, got time to put a little in and I'm going to get me one. So I'm gonna put a little City, een compositie van Jerry Leiber en Mike Stoller. Hier in de uitvoering van de onlangs, afgelopen maandag overleden David Honeyboy Edwards. The City dus. En die David Honeyboy Edwards die, uh, heeft het gitaarspelen van zijn uh, vader geleend. In de jaren 40 ging hij naar Chicago, waar hij zijn carrière. Voortzetten. Al eerder maakte hij onder andere kennis met uh, Robert Johnson, ook zo'n blues-icoon, icoon, Delta Blues-icoon. Robert Johnson die op uh, wat minder kwadige manier aan zijn leven kwam. Hij nam een whisky. <laughs> Dat gebeurde allemaal in 1938, maar die whisky daar uh, was iets mis mee. Dat was. Uh, vergiftigde whisky, wat uiteindelijk zijn dood betekende. David Honeyboy Otwurst, die was daarbij, bij dat overlijden van Robert Johnson... en dat drinken van dat glas whisky. En die Robert Johnson, dat blues-icoon, die heeft maar twee opnamesessies gemaakt. En ondanks die beperkte... Hoeveelheid sessies die heeft gemaakt, met in totaal 20 nummers, is er toch uh, een toonaangevende bluesmuzikant geweest. Ik laat je een van die opnamen horen, gemaakt in 1936. 27 jaar werd hij. Robert Johnson. Je hoorde hier met Come Into My Kitchen. Come on into My Kitchen. Een opname die werd gemaakt in het Gunter Hotel in San Antonio, Texas, op 23 november 1936. Een opname, ja, maar een bijzondere opname. <laughs> Eigenlijk een beetje schandalig als je dat zo leest. Dat waren namelijk uh, goedkope opnamen die gemaakt werden en die werden verkocht aan de zwarte bevolking. Die niet veel te besteden had. Maar op die manier kon de zwarte bevolking alsnog platen kopen. En kregen ze een repertoire uh, voor een kiezen dat uh, ook door zwarte mensen gemaakt was. <laughs> Zou je tegenwoordig niet meer mogen, maar het maken op die manier. Robert Johnson inderdaad, wel legendarisch geworden. Deze opname van hem, Come On Into My Kitchen. Nog meer zwart repertoire. <middels> Motown. in 1965, Junior Walker, de All-Stars... met shake and finger Pop. Afgelopen week werd bekend dat Esther Gordy, de zus van Barry Gordy... is overleden. Barry Gordy, die destijds in 1959 in Detroit het Motown-concern oprichtte. En zijn zus Esther die hield zich bezig met de internationale verspreiding... en reputatie van Motown... Toen Motown in de jaren 70 en 72 naar Los Angeles uh, verhuisde, toen bleef zij achter in Chicago... en zij uh, begon toen met het uh, verzamelen van uh, motown relikwieën En dat uh, leverde dan uiteindelijk het Motown Historical Museum op... dat in 1985 zijn deuren opende... Dat allemaal dankzij Esther Gordy die de bijzonderheden destijds heeft bewaard van dat Motown concern afgelopen week overleden op 91-jarige leeftijd. Motown bekend geworden met grote namen zoals Steve Wonders, Mookie Robinson, de Supremes, de Four Tops, Marvin Gaye. Ik laat je wat minder grote namen horen die muzikaal toch wel interessant zijn. Brenda Holloway bijvoorbeeld. My baby moves me. ...en de Holloway 1967 Motown repertoire. De zangeres is bekend geworden met een compositie als Every Little Bit Hurts... ...en zij maakte ooit het origineel van You've Made Me So Very Happy... ...dat in een latere instantie een grote hit was voor Blood, Sweat and Tears. Die Elgins hebben ook ooit een hitje gehad met Heaven Must Have Sent You. En dit is ook enigszins populair geworden. Put Yourself In My Place. Motown sounds. Put yourself in my place. Eentje jaren 50 kwam ze bij elkaar. En een 67 stopten zij ermee. Put yourself in my place. Carolyn Crawford. Technisch rammatig aan alle kanten. De banden zijn aardig verrot geworden, maar toch de moeite waard om nog uitgebracht te worden. Want muzikaal is het wel heel bijzonder wat je hoorde. Ja. Motown Sounds met de zang van Kevin Crawford, die nog steeds leeft. De dame is 62 jaar oud. En Brenda Holloway, die we eerder draaiden, die leeft ook nog steeds. Die is een paar jaartjes ouder, die is 66 gemiddeld zodat ik het nieuws hier bij Radio 1, de nacht klinkt anders. En tot die tijd hoor je de stem van Macy Gray, Love is Gonna With You. I want to, want to be with you, but I'm working night and day. I came all this way to see you. And you tell me you need space. See everyone I know is compatible with somebody I know. I can never get it right And I don't know where to go Stay away from me Don't you ever leave me alone oh, oh, oh. Love is gonna get you, baby Sunday, one day It will be a good love for me I have talked to all the experts all the psychics of love I have prayed for all the answers to the king of love above and they all say it's unanimous there's somebody for me but none of them will tell me where he is where he might be I want to be with you I just want to be